12 uur. Het NOS Journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag. Drie gewonden door explosief op flitspaal. De regeringsleiders bijeen voor Europese top. En motorcoureur Simon Celli overlijdt bij GP Maleisië. Het weer, het is zonnig en droog najaarsweer. Er staat een matige zuidoostenwind. Het wordt 11 graden in Groningen tot 14 in Limburg en Zeeland. Ook morgen volop zon, maar wat meer wind. En dinsdag wordt het bewolkt en gaat het regenen. In Voorschoten zijn drie gewonden gevallen bij de ontploffing van een explosief. De bom zat vast aan een flitspaal en was net verwijderd door de explosieve opruimingsdienst. Twee medewerkers van de EOD zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is er slecht aan toe, maar zijn toestand is stabiel. Verslaggever Theo Verbrugge is in Voorschoten. De kruising is afgezet. Mannen in witte pakken lopen bij het kruispunt. Nou, als je kijkt naar die flitspaal, daar zie je eigenlijk helemaal niets van. Maar een fotograaf heeft vanochtend vroeg een foto gemaakt dat het explosief er nog aan hing. En dat zie je eigenlijk bijna niet, hè? Nee, je ziet het uh, haast niet. Uh, ik heb ook nog een foto waar, waar de EOD er dan ook op, uh, op de ladder staat uh, en omhoog gaat. Om het explosief van dichtbij te bekijken, zeg maar. Want het is een soort staafje wat er aan hangt. Ja, een soort staaf met tape vastgemaakt aan de paal. Yvette Verboom van de politie. We staan hier achter de dranghekken en kijken naar de mannen in witte pakken... die op dit moment met spooronderzoek bezig zijn. Uh, vannacht om een uur of half vier kwam de melding binnen. Wat hield die melding eigenlijk in? Een uh, voorbijganger zag een uh, verdachte situatie. Een persoon uh, die bezig was hier bij de flitspaal op de Voorschotenweg. Uh, de voorbijganger heeft de politie uh, gebeld en uh, we zijn te plaatsen gekomen. We hebben gezien dat het uh, om een uh, ja, mogelijk explosief ging. En hebben daarom ook de EOD ingeschakeld. De EOD is gekomen. Rond welk tijdstip was het? En wanneer is het toen eigenlijk misgegaan? Nou, rond tien over zeven, kwart over zeven waren ze bezig met het onschadelijk maken van dat uh, explosief. Uh, nou, enkele minuten daarna is het toch uh, iets misgegaan en is het explosief toch ontploft. En er zijn uh, drie gewonden gevallen. Twee zwaar gewonden van de EOD en één medewerker van ons, van de technische recherche. Nou, vanmorgen werd ik om half acht door een hele zware knal uh, wakker. En er leek wel een gasexplosie van een huis ergens in de buurt. Maar achteraf is gebleken dat het een was wat vastgebonden was aan de flitspaal. Dus ja, goed, uh, je schrikt wel. Gisteren waren het de ministers van Financiën... en vandaag is het de beurt aan de regeringsleiders. Opnieuw buigt de EU zich over de Europese schuldencrisis... met als heetste hangijzer het reddingsplan voor Griekenland. Correspondent Joris van Poppel volgt het voor ons... Joris, we hoorden deze week al dat er geen definitieve besluiten zouden worden genomen vandaag. Wat wordt er dan verwacht van de top? Nou, de duizenden journalisten hier in het raadsgebouw die verwachten wel vrij veel. Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, kwam net naar binnen... en die probeerde die verwachtingen toch ook nog maar even te temperen... Vandaag geen besluit, het gaat woensdag worden allemaal. Maar ondertussen, diplomaten die hier rondlopen, die zeggen er is wel toenadering. Bijvoorbeeld over het steunen van de banken. Het is allemaal heel ingewikkeld, vandaar dat daar vandaag hard, vandaag daar hard over uh, aan gewerkt moet worden. Uh, banken zouden 100 miljard euro in, uh, in kas moeten gaan houden, een extra buffer. Daar zijn ze het over eens, maar wie gaat het betalen? Dat is de vraag, daarover komt vandaag geen akkoord. Premier Rutte die benadrukt dat er toch wel echt zo snel mogelijk een oplossing moet komen. Maar hij heeft duidelijk genoeg van dat Europese getal. wat nu van belang is vooral is vast te stellen... dat er grote besluiten moeten worden genomen... zowel voor de korte als voor de lange termijn... om ervoor te zorgen dat we deze idiote situatie... dat u en ik elkaar hier bijna maandelijks treffen... om over dit soort problemen te praten, dat we die nou eens gaan oplossen. Ja, Joris, afgelopen nacht hebben Nicolas Sarkozy en Angela Merkel bij elkaar gezeten. Is daar nog iets uitgekomen? Niet dat we weten dat de strijd tussen die twee, dat zit vast, die houden elkaar echt in een wurggreep. Het, het lijkt erop dat Merkel uh, toch Nicolas Sarkozy haar wil gaat weten op te leggen. Dat hij accepteert dat de banken Griekenland heel veel schuld gaan kwijtschelden. Daar gaat het over. En nou, dat doet vooral de Franse banken erg veel pijn. Maar Angela Merkel zegt dat het moet. Na hun onder gisteravond, om half twaalf was dat afgelopen... spurte Nicolas Sarkozy direct terug naar zijn hotelkamer. Zei helemaal niks. Angela Merkel, Duitse bondskanselier, die ging ontspannen nog iets drinken in de hotelbar. Naar verluidt witte wijn. Oké, okay. dankjewel, jongens van Poppel. Hou ons op de hoogte. U hoorde net premier Mark Rutte vanochtend in Brussel... voor aanvang van de top van de regeringsleiders over de eurocrisis. Gistermiddag en avond debatteerde hij met de Tweede Kamer over die eurocrisis. Verslaggever Wilco Boom, daar sloeg plotseling de vlam in de pan tussen Rutte en de oppositie. Hoe kwam dat? Ja, lange tijd was het vooral een dodelijk saai debat... waarin de meeste partijen vooral nog eens duidelijk maakten wat ze al heel lang vinden. En de regeringspartijen, VVD, CDA... die gaven premier Rutte en minister De Jager van Financiën in dat debat... alle ruimte voor de onderhandelingen vandaag en de komende dagen in Brussel. Maar de oppositiepartijen, PvdA, D66 en GroenLinks die deden nog wat aanvullende voorstelletjes... en rond zes uur gisteravond ging het plotseling mis... doordat premier Rutte die voorstellen nogal nonchalant... en stuk voor stuk van tafel veegde en in de prullenbak kieperde. Ja, dat schoot de oppositie in het verkeerde keelgat, neem ik aan. Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja. Ze reageerden woedend, vooral Jolande Sap van GroenLinks. Zij beschuldigde Rutte van arrogantie en vreef erin... dat hij voor zijn eurobeleid wel de steun van die oppositiepartijen nodig heeft... omdat de PVV tegen het eurobeleid van het kabinet is... Ja, En Rutte die schrok wel van de irritatie die hij had aangericht. In een kwartiertijd had hij een hoop wil verspeeld. En in de langdurige schorsing die vervolgens werd ingelast... werden achter de schermen de plooien tussen Rutte en de oppositiepartijen gladgestreken. En het einde van het liedje was dat die voorstellen van die oppositiepartijen... en dan moet je denken aan moties over onder andere duurzame hervormingen in Europa... en over sociale grondrechten dat die moties allemaal werden aangenomen met steun van de regeringspartijen VVD en CDA. Ja, en toen, toen kon er natuurlijk weer gelachen worden. Ja, maar waarom speelde de oppositiepartijen dat zo hard? Nou, zij vinden eigenlijk al langer dat Rutte en zijn kabinet zich erg weinig gelegen laten liggen aan die oppositie. Terwijl hij ze heel vaak nodig heeft. En dan moet je niet alleen denken aan de euro en aan Griekenland... maar bijvoorbeeld ook aan de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd aan het uitsturen van militaire missies naar Libië en Kunduz. En dan heeft hij die oppositie steeds nodig... omdat de vaste gedoogpartner, de PVV van Wilders, daar allemaal fel op tegen is. Hm. Nou, die oppositiepartijen vinden daarom dat Rutte wel eens wat toeschietelijker mag zijn. En gisteren deed zich een uitstekende gelegenheid voor om de tanden eens even te laten zien. Hm. Voor wat hoort wat, Mark Rutte, dat was de boodschap. Nou ja, en de premier die had even tijd nodig om dat goed tot zich te laten doordringen. Oké, okay. duidelijk. Dankjewel, Wilco Boom. Dit is het NOS-journaal Het Ewout de Jong. Een tragisch ongeluk vanochtend in de MotoGP-klasse. De Italiaan Marco Simoncelli overleed na een zware crash... op het circuit van Sepang in Maleisië. Verslaggever Hans van Lozenoort, hier is erbij. Hans, wat gebeurde er? Er was een uh, valpartij in de tweede ronde. Vroeg in de wedstrijd, het veld zat al vrij dicht op elkaar. Uh, Simoncelli schoof weg met zijn motor, probeerde die weer onder controle te krijgen, maar dat lukte niet. En toen konden Colin Edwards en Valentino Rossi, die vlak achter hem reden, die konden hem niet meer ontwijken. En het was met name Edwards die, uh, ja, die toch met zijn motor vrij hard tegen de motor van Simoncelli aanreed. En uh, het meest dramatische natuurlijk van dit ongeval was het feit dat Simoncelli tijdens die crash zijn helm verloor. Ja. En ja, toen bleef hij doodstil liggen midden op het circuit en was op dat moment al buiten bewustzijn. Ja, het is uh, wel tragisch. Hè. Twee jaar geleden werd hij op hetzelfde circuit nog wereldkampioen in de 250cc-klasse. Ja, dat klopt. Simon uh, pakte die -liter klasse, is daarna overgestapt naar de MotoGP. was dit jaar aan zijn tweede seizoen bezig in de, in de koningsklasse van de motorsport. En uh, ja, we had een beroerde seizoenstart, moet ik zeggen, met heel veel valpartijen... waarbij hij onder andere ook Dani Pedroza een keer ten val bracht... Maar met name de laatste weken ging het steeds beter met Simoncelli. Hij reed alle wedstrijden uit. Hij pakte zijn eerste podiumpositie. En vorige week in de Grote Prijs van Australië werd hij zelfs tweede. En dat was zijn allerbeste score in zijn loopbaan in de MotoGP-klasse. Dus het zag er allemaal heel goed uit voor Simoncelli. En hij kreeg zelfs van, van Honda een, een, een nieuw contract aangeboden voor 2012. Wat voor... Wat voor coureur was Simon Celli eigenlijk. Ik heb hem hier bij de sportcollega's wel horen omschrijven als een beetje een wilde bras. Maar dat weet jij beter waarschijnlijk? Ja, maar dat was hij ook wel. Dat was een beetje een wilde bras. Het was die jongen met die, met die grote krullenkop. Ik zeg altijd met dat Ach. Jimi hendrix kapsel. Een, een, een, een, een vrolijke jongen, afkomstig uit de katholica, de, de Italiaanse... Oostkust, eh, altijd, altijd lachen een beetje. Hij maakte een beetje een losbandige indru indruk. Maar hij was toch wel geconcentreerd als hij eenmaal op die motorfiets stapte. Dat moet je in, in dat beroep natuurlijk ook wel zijn. En ja. Ja, met name de laatste tijd werd hij toch ook door zijn, door zijn collega's... door een Stoner, door Pedroza, door al die andere mannen... inclusief zijn vriend Valentino Rossi... Eh, steeds serieuzer genomen omdat hij gewoon harder ging rijden... en een bedreiging begon te vormen. Nou, nou, een dodelijk ongeluk. Ik kan me niet heugen dat dat is gebeurd. Dat zal wel een tijdje geleden zijn, of niet? De P-klasse was het laatste dodelijk, dodelijk ongeluk in het jaar 2003. Toen uh, verloor de Japaner Daichiro Kato op het circuit van Suzuka uit Leven. En het laatste dodelijk ongeval in de Grand Prix was nog vorig jaar op het circuit van Misano. Toen verongelukte ook al een Japaner Tomo, uh, Tomizawa. Maar dat gebeurde in de Moto 2-klasse. Ja, okay. Nou, dankjewel voor je uitleg, uh, Hans van Loosenoord.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 In de arena in Amsterdam begint over ruim een kwartier. De klassieker in de eredivisie tussen Ajax en Feyenoord. Ronald van der Geer, de trainers deden vooraf geheimzinnig over de opstellingen. Hoe zien de opstellingen eruit? Nou, toch best verrassend als je weet dat dit een hele grote wedstrijd is in, uh, in de Vaderlandse competitie. Eh, een klassieker. Er is geen wedstrijd als deze verder in uh, de Nederlandse Eredivisie te vinden. En je mag als Dico Koppers zijnde op 19-jarige leeftijd debuteren in het eerste van Ajax. Nou, het gaat de jongen gebeuren. Hij komt uit uh, Harmelen. Het heeft te maken met de schorsing van Ejong Eno... Die dus niet kan spelen als meest controlerende middenvelder. En eigenlijk ja, is de voorraad controlerende middenvelders op. Behalve Furne Anita. En dat is de man die de laatste weken linksback speelde. Die schuift dus door naar het middenveld. En Dico Koppers gaat dus straks als linksachter starten. In het elftal van Ajax. Dat verder ongewijzigd is ten opzichte van de wedstrijd tegen Zakrep eerder deze week. Dus met Siem de Jong gewoon in de spits. En met Theo Jansen in een aanvallende rol. De gewenste rol op het middenveld. Dan bij de tegenstander Feyenoord. Daar gaan de laatste weken de toch wel richting John. De Zweedse spits die er al vier vanaf elf meter in heeft liggen. Hij gaat vandaag niet spelen omdat hij grieperig is. Hij loopt wel mee nu met de spelers tijdens de warming-up om te kijken of hij überhaupt de bank kan plaatsnemen. Maar dat betekent dat Ronald Koeman kiest voor Guillaume Fernandes in de spits. Hij is straks het aanspeelpunt in een elftal van Feyenoord dat verder voor deze wedstrijd geen ja, verrassingen kent. Het zijn gewoon de vaste namen die mogen spelen in dit elftal. Verder opvallend in deze wedstrijd natuurlijk geen supporters van Feyenoord aanwezig. Wel een maximaal aantal Amsterdammers, 52.304. En dat is een record. Okay, dankjewel, Ronald van der Geer. En Nieuw-Zeeland is wereldkampioen rugby. In eigen land werd Frankrijk verslagen met minimaal verschil. Het werd 8 tegen 7. En correspondent Robert Portier heeft meegekeken met uh, Nieuw-Zeelanders in City. Correspondent Ron Linker deed hetzelfde in Parijs. Uh, Robert, om met de winnaar te beginnen. Groot feest bij jou. Ik ga ja, denk je. Echt? Ik sta hier in de Jake Cavern, dat is het hoofdkwartier eigenlijk van de All Black Supporters. En op het moment dat uh, het eindsignaal klonk, sproomt iedereen elkaar in de armen, kusten elkaar, mannen begonnen te huilen en vervolgens rende iedereen naar buiten om op straat een hakka te doen. Dus ja, het feest is hier natuurlijk volop bezig. Uh, tegelijkertijd, ja, uh, Nieuw-Zeeland is al jaren het beste team ter wereld. Het is uh, het hele tunnooi eigenlijk al het beste team. Dus het is ook niet meer dan normaal dan dat ze uh, de finale gingen winnen. Ja. De Hakka, voor alle duidelijkheid, is de rituele dans die Nieuw-Zeeland onder andere doet aan het begin van de wedstrijd. Voorafgaand aan de wedstrijd. Gaat ook we rond linker. Uh, Ronde Fransen waren er dichtbij. Een grote teleurstelling in Parijs. Luister, maar eens, je hoort hier echt helemaal niks straat. En wat een contrast met Robert daar, uh, oh. die trouwens gefeliciteerd moet worden met de overwinning. De Fransen oh. hebben heel, daar een hele spannende wedstrijd gekeken. En, uh, Uiteraard waren de All Blacks, de Nieuw-Zeelanders, grote favoriet. Maar iedereen in uh, het kroegje waar ik zat te kijken... Uh, vond toch dat op een bepaalde manier Frankrijk goed weerwerk heeft geboden. Er werden kruisjes geslagen. Ik hoorde mensen zeggen, dit is de wedstrijd van ons leven. En het is spannend gebleven. Tot de aller, aller allerlaatste minuut hadden de Fransen kans om te winnen. Helaas het heeft het niet zo mogen zijn. Ah, dommage. Dankjewel, Ron Linker. Nog even terug naar Robert, uh, Robert Portier. Ik neem aan een terechte overwinning. Ja, natuurlijk terecht. Kijk, ik vind het leuk dat er natuurlijk zegt dat zijn Frankrijk uh, goed gespeeld heeft. En laten we eerlijk zijn, we hebben het hele mooie part slecht gespeeld. Omdat ze nou uitgerekend in de finale kunnen laten zien dat ze daadwerkelijk kunnen rugbyen. Dat is mooi meegenomen, maar daar had eigenlijk niemand op gerekend. Ze speelden daadwerkelijk de wedstrijd van hun leven, maar het was gewoon niet genoeg. Okay. Dankjewel uh, Robert Portier uh, in Sydney bij de Nieuw-Zeelanders uh, en daar in Australië. En Ron Linker in Parijs. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. René Passet, goedemiddag. Goedemiddag. De enige file in Nederland heeft ook te maken met sport. Op de a 2 Utrecht, Amsterdam. Ach. Staat bij Knoop het Hodendrecht. Onderweg naar de Arena, 2 kilometer. Natuurlijk. De hoofdpunten van het nieuws. Drie gewonden door een explosief in Voorschoten. De bom zat vast aan een flitspaal. Regeringsleiders bijeen in Brussel. Maar een akkoord over de schuldencrisis wordt nog niet verwacht. En motocoureur Simon is overleden. Hij crashte bij de grote prijs van Maleisië.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 Goedemiddag, het is 17 minuten over 12. We zijn er extra vroeg bij langs de lijn en de meesten van u weten wel waarom. Om half 1 de aftrap van de wedstrijd ajax Feyenoord, De voetbalklassieker in de Amsterdam Arena. Later deze middag de hele top van de Eredivisie komt in actie. Om half 3 AZ Roda, Groningen-Twente en om half 5 nog Vitesse-PSV. We volgen ook Manchester United tegen Manchester City. We zijn bij hockey en het wielrennen op de EK-baan. En we beschouwen ook de WK-rugby-finale straks natuurlijk nog even na. Maar eerst gaan we naar het voetbal van gisteren. De Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen bij Excelsior Heracles werd 0-2 rust. 0-1 via Scheiman, eigen doelpunt. En Overtoom verdubbelde na de pauze de marsje voor Heracles. En door die overwinning stijgt Heracles naar een voorlopig zevende plaats... met evenveel punten als Ajax. Maar dat is overigens niet de enige reden voor trainer Peter Bos om blij te zijn. Iedereen verwacht dat je gaat winnen. En, uh, en uit ervaring weet je dat dit dan vaak juist de moeilijkste wedstrijden zijn. En uh, ja, als je dan met 2-0 wint...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 Ik denk wel dat het doelpunt een belangrijk onderdeel is. Want dan zie je ook, daarna zijn wij wel eventjes uh, de kluts kwijt. En, uh, en, en, en krijgen hun gewoon wat meer kansen. En uh, zoeken we weer naar onze organisatie. En dat probeer je dan in de rust probeer je dat recht te zetten. En uh, ik moet zeggen, dat ging aardig. En dan voetbal je weer aardig mee. Maar je moet toch wat, uh, denk ik, wat scherper met die kansjes die je dan krijgt omgaan. En dat eigen doelpunt. Schijman was de schlemiel van de wedstrijd. Hij hielp met een eigen doelpunt dus Heracles in de wedstrijd. Maar raakte die bal nou eigenlijk wel of niet aan? Ja, volgens mij wel. Hij komt tegen mijn bovenbenen. Ja, spijtig maar waar. Spijtig maar waar. Gaan we naar Utrecht tegen Heerenveen. Werd 1-4 maar liefst Rust 0-1 via Koems, 0-2 Dost, 0-3 Jurisic, Snijder 1-3 en Asaidi 1-4. Jan Wouters was daar dus de vervanger van de opgestapte Erwin Koeman. Hij zat voor het eerst op de bank bij FC Utrecht... en kreeg gelijk een 4-1 thuisnederlaag om ze horen. Het is even anders gelopen dan we gedacht hadden. Ik vond het wel een... Uh... Een wedstrijd een les in effectiviteit. Vliezen is altijd zuur. Zeker thuis vliezen is zuur. Zeker van een, een ploeg... wat toch een van je concurrent is... Voor de, voor, voor de subtop. Ja, dat is absoluut zuur. Absoluut zuur. En Heerenveen is bezig met een goede reeks... want de ploeg van trainer Ron Jans... is al zeven competitiewedstrijden ongeslagen. Ja...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 Ja, ik denk dat ik de bal goed krijg uh, van, uh, van Dost. En, uh, ik neem hem iets te ver mee. En, uh... Ja, hij ziet hem gewoon uh, richting mijn kruis, denk ik. <laughs> en dan bal gaat er mooi in, dus uh, nou, ik denk niet dat het al zoveel zijn. <laughs> Zei hij dus lachend. VVV, RKC Waalwijk, 4-1, Rust 2-0, via Yoshida en Wildschut. Braber met een hele mooie 2-1, Nouveau 4, 3-1, Linse 4-1. En bij 4-1 stopdoelman de vocht van VVV. Nog een strafschop van de Braber van RKC. En voor VVV was het al een beetje erop of eronder. Er was dit seizoen nog niet gewonnen en RKC kwam op bezoek. VVV-trainer Glenn de Boek. We wisten dat er al zoveel druk op die wedstrijd zou liggen en ook op die spelersgroep om die wedstrijd vandaag te winnen. En we hebben het allemaal ietsjes losser gelaten. We hebben het allemaal iets meer de verantwoordelijkheid in hun handen ligt. En als je dan ziet hoe ze daar vandaag mee omgaan, dan uh, prima. Maar laat ons eerlijk zijn, uh, deze drie punten zijn niet de enige waar dat we moeten van wakker liggen. We moeten gewoon uh, vanaf morgen werken naar de wedstrijd van Nachbreda toe. Janiek Wildschut speelde opvallend goed aan de kant van VVV. De aanvaller was basisspelig omdat Moussa geschorst was voor dit duel. Het is natuurlijk zo jammer voor Moesa, ook voor het team. Moesa heeft natuurlijk een goede voetballer. Maar ja, als hij er niet is, dan moeten anderen opstaan. En ik ben blij dat ik vandaag het team heb kunnen helpen. En uh, nou ja, de eerste twee wedstrijden stond ik in de basis. En nou ja, een kleine terugvallen. En nu kreeg ik de kans. En uh, ja, mooi goal en assist. Ja, mooi, prachtig. Dus, en voor RKC was dat alweer de derde nederlaag op rij. En dat zorgt voor een niet al te beste stemming bij trainer Ruud Brood. Ja, natuurlijk ben je doodziek daarvan. Omdat je...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 ik denk, als we gewoon zo blijven voetballen, hoe, zeker hoe we de tweede helft voetballen... en de kansen gaan benutten, met name met uh, ja, ik... Ja dan, uh, ja, dan komt het wel goed hoor, met Ado's. Komt het wel goed met Ado's Zet John Verhoek. En Marie Stijn, zijn trainer, was vooral blij met de instelling van zijn team. bleef lang 1-0 en dan schuilt er altijd het gevaar van de 1-1. Ik denk dat we wel kansen zat hebben gehad om het eerder te beslissen. Een compliment aan de ploeg. dat ze met lief en uh, met alle zaligheid uh, erin gooien om het doel te voorkomen. Dus dat uh, was mooi om te zien.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 Dat was er vrijdag ook al een wedstrijd. De Graafschap won thuis van NAC met 3 tegen 1. maar liefst. De stand aan de kop. De kop 6, die komen allemaal vanmiddag dus in actie. En die gaan als volgt die middag in. AZ heeft er 22. PSV en Twente hebben er 20. Feyenoord en Vitesse hebben er 17. En Ajax is zesde met 16 punten. Onderaan speelden dus wel al een aantal ploegen. De Graafschap won, staat nu 15. heeft 9 punten. NEC weer verliezend onder het streepje gezakt. Dat stippenlijntje, weet u wel. Staan 16 met 7 uit 10. VVV heeft er 6 uit tien. En Excelsior, het wordt daar toch wel al een beetje donker na tien wedstrijden. Twee punten uit tien wedstrijden. Zo gezegd dus straks om half 1 ajax Feyenoord. En later vanmiddag AZ-Roda, Groningen-Twente en Vitesse-PSV. En voor wij straks naar de arena gaan overschakelen... praten we natuurlijk eerst even over die prachtige sportontmoeting vanochtend. De WK-rugby-finale. Lang naar uitgezien, dat kan ook bij zo'n lang toernooi. Het werd uiteindelijk Nieuw-Zeeland-Frankrijk. hans Brian. we hebben het al in alle toonaarden gehoord... Nieuw-Zeeland heeft gewonnen met 8-7. Onze correspondent Frankrijk zijn net... de, de Fransen zijn ook wel trots hoe ze weerstand hebben geworden. Heeft Frankrijk zijn beste wedstrijd van toernooi gespeeld? Zou je dat kunnen zeggen? Zonder meer. Het is ongelooflijk dat een ploeg die zo weinig presteert in de poel die met hangen en wurgen uh, wind van Wales tegen veertien man... dat die zich zo kan vermannen dat ze vandaag een wedstrijd neerzetten... waarbij ze dus de Nieuw-Zeelanders aan het wankelen gebracht hebben. Ja. Want één punt verschil, daar kun je wel nagaan. Kun je nagaan. Uh, wedstrijd begon. Um, tries zien wij ook steeds minder in het rugby. Althans, dat zegt deze leek. Of, of is dat sowieso in dit soort grote wedstrijd minder? We uh, zagen ja. al een snelle en een hele mooie try. He, van een hele mooie try vanuit de line-out. Uh, de nummer één, uh, Alan Thompson, die hem um, drukte. Adam Thompson. Maar dat, dat is inderdaad... In de toprugby, als het ergens om gaat, wordt dat steeds minder. En in zo'n toernooi waar de twee grote kemphanen overblijven... is het nu al vijf WK's achter elkaar... dat er niet meer dan één traai gescoord werd. Dus we zijn eigenlijk winnaar vandaag, want we hebben de twee gehad. We hebben de twee gezien. Uh, het wedstrijd was tot het laatst toe uh, spannend. Uh, zeggen kenners van rugby ook het was een hele mooie wedstrijd... of vergoeden de spanning vooral veel vandaag? Nou, ik denk dat het voor de rugbykenners... en dat zijn er op de wereld natuurlijk veel ja. geweldig was. Maar als ik naar Nederland kijk, dan zeg ik het was geweldig. Maar vooral dat laatste stuk ook door de dus spanning die erin zat. Want het kon alle kanten op. Als uh, Nieuw-Zeeland de laatste vijf minuten in de helft van Frankrijk staat... en niets anders doet dan de bal in het gevecht op de grond te houden... en zolang die bal daar ligt en er niemand met zijn vingers aankomt... mag dat ook niet, dan is dat angst. En dat hebben we van Nieuw-Zeeland... 24 jaar lang niet gezien. Angst. Anderzijds was de druk op Nieuw-Zeeland... een WK thuis, altijd geroemd als het beste team van de wereld... en zo weinig wereldkampioen. Het, het moest ook, de druk was ook immens, hè? Ja, dat wordt gezegd. Ik heb daar mijn twijfels over. Als je nadenkt over het feit dat er vijf spelers meedoen... die waren nog niet eens geboren in 1987... er waren er een aantal die zaten in de Luiers... en dan een paar die net met het leesplankje bezig waren... dan zeg ik, ja, is dat nou alles? Het werd wel opgefokt, maar bijvoorbeeld het feit... dat alleen de aanvoerder, Marco en de coach, Graham Henry... interviews gaven, dat zegt mij van... afgestemd. die hebben hun eigen programma's... die lezen waarschijnlijk ook de kranten niet... Maar ja, dat weet je uit jouw tijd ook wel, lezen ze dan stiekem de krant. Maar goed, het geeft wel aan de, de immense druk. De, de vreugde in Nieuw-Zeeland zal er niet minder om zijn, want men het vindt, om, eigenlijk maand. gaat een pintje om, maar men vindt eigenlijk ook dat de wereldtitel nu weer daar is waar hij, wat henzelf betreft, maar ook toch wel veel rugby is waar hij hoort. He, Ik denk dat beetje. mondiaal deze gedachte ondersteund wordt. Ik denk dat iedereen vindt dat hij in Nieuw-Zeeland nu thuis hoort, ondanks het feit dat Frankrijk vandaag geweldige wedstrijden heeft, boven de krachten, zichzelf compleet gerehabiliteerd en van de rest van het toernooi. Ja. Frankrijk uiteindelijk dan. Wat is de grote verliezer van dit toernooi als we dat hele WK overzien? Of is het uiteindelijk door Zuid-Afrika als die toch wel de grote verliezer? Ja, is grote. En ik vind de tweede grote verliezer vind ik Wales die dus door een beslissing, een man eruit na 17 minuten... en dan verder moeten spelen tegen Frankrijk, toch tot 9-8 blijven komen. Zeg ik, ik vind Wales ook een grote verliezer. Want gezien het hele toernooi had ik Wales liever in de finale gezeten dan Frankrijk. Maar ik zeg, ze hebben zich volledig gerehabiliteerd. Laatste vraag, ik zei het al, we hebben er even op moeten wachten op die finale. Het is een heel lang toernooi, je hebt er vorige week al iets over verteld. We gaan stemmen op dat het aantal landen wordt teruggebracht... om dit toernooi toch in 3,5 tot 4 weken af te werken de volgende keer. Nou ja, je weet dat Bobo's nogal uitblinken door weinig dingen te veranderen. En er is inmiddels al een bijeenkomst geweest en die 20 landen blijft. Het enige is dat de zogenaamde eerste lijn landen, dus dat zijn de grote landen ja. die nu steeds de weekenden spelen... straks ook door de week mee moeten doen... waardoor die kleine landen wel eens wat sterker zouden kunnen... Zijn dan we denken. Ik denk dat Samoa en Tonga best bij de laatste acht hadden kunnen komen. Maar dan moet je ze niet in vier of in vijf dagen tijd twee keer laten spelen. Dus het, het schema wordt eerlijker, zeg maar. Ja. En dat geeft de kans voor de wat kleinere landen om wat dichterbij te komen. De klassieke landen hebben geheerst. En uh, iedereen kan goed gaan slapen in uh, wereldrugbyland, Want Nieuw-Zeeland is wereldkampioen. Dat is het. Ik dank je voor zes weken lang prachtig rugby wat wij hebben kunnen volgen. Bij de NOS natuurlijk ook vanochtend om tien uur werd die wedstrijd uitgezonden. U hoort het op de achtergrond al, we gaan naar de Amsterdam Arena. Want de nummer zes, Ajax, ontvangt de nummer vier, Feyenoord. En Feyenoord staat dus boven Ajax. Dat hebben we al heel veel gehoord deze week. En veel mensen kijken uit naar de wedstrijd. Wij zijn daar met twee man sterk. Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Sorry. Ja, we zijn er. Nooit zat de arena zo vol, maar voelde de klassieker zo leeg. Dat is een groot spandoek in, in vak 4-10. Het vak van de zeer fanatieke AF-supporters. En dat komt omdat geen Feyenoord-supporters hier aanwezig mogen zijn. En er dus zo'n 53.000... Ja, Ajax in, het, in de arena zitten. Het vuurwerk, ook al voor de wedstrijd, is natuurlijk mooi. Want of het nou nummer 6 Ajax tegen nummer 4 Feyenoord is, het is en blijft altijd de klassieker. 55 keer eerder gespeeld, 30 keer gewonnen door Ajax, 11 keer door Feyenoord. Het is een speciale, want Feyenoord staat voor het eerst sinds lange tijd boven Ajax... Uh, als deze wedstrijd gespeeld gaat worden, de laatste keer was in 2008, toen eindigde de wedstrijd in de Kuip, toen in 2-2. Goed, Ajax met Kenneth Vermeer op doel, van de wiel achterin, Al de wereld vertongen en koppend, 19 jaar jong maakt ze debuut voor Ajax, omdat Anita naar het moet omdat 1-0 geschorst is. Anita dus om het middenveld met Janssen en Eriksen. Soleimani, de Jong en Boerrichter doen het voorin. Ajax heeft vorige week de Boer, uh, zeg maar, getankt vertrouwen tankt in de tweede helft tegen AZ. Toen de 2-0 afgestand weggewerkt werd naar 2-2. En afgelopen dinsdag die prachtige overwinning in Zagreb. En Feyenoord, ja Feyenoord-Ronald, wat moet dat inbrengen tegen Ajax? Dat brengt er wel van Ronald Koeman terug in de arena. Daar hadden de fotografen net ook wel oog voor. Want de Feyenoord-trainer werd omringd werkelijk door een cordon aan fotografen. Inmiddels staat hij daar waar Frank de Boer zit. En dan, Ronald Koeman speelt eigenlijk met zijn vaste elftal. Behalve dan de spits. Erwin Mulder staat in de goal. Leerdam de Vrij-Vlaar. Maar het is in die achterin. El Amadi, Klaas, Bakal op het middenveld, Cabral en Schaken op de zijkanten. En voorin Guillaume Fernandes, omdat de beoogde Zweedse spits John Guidetti wat grieperig was, gisteren al wat slotterde En uh, ja, vanochtend zich meldde op, uh, op appel zeg maar en zei van ja, het gaat toch niet helemaal lekker. Vraag is of hij nog op de bank kon zitten, dat zullen we zo wel even zien. Maar Guillaume Fernandes speelt in elk geval voorin dus bij Feyenoord. De wedstrijd is begonnen en staat onder leiding van Bas Nijhuis. Bas Deijers heeft nog niet hoeven fluiten. Ja, één keer voor het beginsignaal. En dan is Ajax zijn bal. Bezit maar met moeite. Vertongen is de bal kwijt aan ah, Fernandes. Dan is de bal voor. Bijna het doelpunt voor... Uh, Ruben Schaken die voor het doel stond en de bal aangespeeld kreeg. Wat uh, slordigheid aan de kant van Vertongen. Het levert Feyenoord de eerste kans en de eerste hoekschop op. Ajax uh, zag dat Feyenoord begon met Cabral aan de linkerkant en uh, Schaken aan de rechterkant. Dat is anders dan vorige week in de gewone wedstrijd tegen VVV. Het zal met enige regelmaat gaan wisselen. Maar de eerste corner komt er nu aan voor uh, Feyenoord vanaf de rechterkant te nemen door Cabral. Bij uh, de eerste paal weggekopt door Dirk Boerichter. Wel over de zijlijn, waardoor Feyenoord halverwege de a held van Ajax aan de rechterkant mag ingooien. Dat heeft El Amadi snel gedaan op Cabral. Die slingert de bal voor, maar de bal gaat dan alles en iedereen voorbij. Hij gaat vervolgens aan de andere kant over de zijlijn. En het eerste balcontact dus voor Kenneth Vermeer. Het is een doeltrap richting Toby Alderwereld. De eerste minuut zit erop met een 0-0 stand. Mooie ambiance, nog wat rokerig, maar dat zal straks ook wel wegtrekken. Ja, verrassend toch die uh, openingsfase van Feyenoord. Feyenoord uh, zou je verwachten een beetje in de schulp. Ik kijk ook, zie vier verdedigers, twee controlerende... Middenvelders, drie man daarvoor en dan Fernandes als enige. Spits als Eriksen voor Ajax de bal heeft. Eriksen kijkt om zich heen, speelt de bal even terug op Aldewereld. Aldewereld zal een breed geven aan Vertongen om wat ruimte te creëren aan de linkerkant. Want aan de rechterkant van Ajax uitgezien is het druk. Maar Eriksen wordt aangespeeld wat lastig. Klaasie op zijn nek dus terug naar Vertongen. Vertongen kijkt, ziet Eriksen gaan, maar houdt in en speelt de bal naar Aldewereld. Aldewereld kijkt, zoekt, weet dat Theo Janssen in de buurt is. Kan nu toch, omdat Janssen een gat trekt, eigenlijk opstomen richting de middellijnen. Paast Vervolgens in de breedte naar Dirk Boerichter. Niet echt in de loop, maar de linkeraanvaller van Ajax heeft alle ruimte om er vervolgens toch iets van te maken. Er stoomt op richting het schafsomgebied. Speelt dan Siem de Jong aan en dan zit er een Feyenoordbeen tussen. En kan er door Feyenoord worden uitverdedigd. Waren het niet dat Jordi Klaas hier op agressiviteit wordt afgetroefd door Siem de Jong. Dat gebeurt precies op het midden van de helft van Feyenoord. En dan zegt de Nijhuis, ja dat moet je dan toch niet doen Klaasie. Want hij probeert de bal, het balbezit van Feyenoord wel tegenstellen. Maar doet dat zo agressief dat Ajax daar dus een vrije trap aan overhoudt. Na 2,5 minuten spelen ligt de bal op het midden van de helft van Feyenoord in de as van het veld. En nu is uh, Erwin Mulder druk bezig met de organisatie van een vier, misschien wel vijfmansmuur. Want men weet bij Feyenoord ook dat er twee uitstekende vrije trappennemers uh, zijn. Eentje met het linkerbeen Theo Jansen en een die enorm kan knallen en dat is Jan Vertongen. Dus de mogelijkheden zijn daar om een, uh, een vrije trap richting het doel van uh, Mulder af te vuren. Als Theo Jansen zijn stappen uittelt en ook Jan Vertongen in de, in de houding staat om de vrije trap te nemen. Maar het wordt Theo Jansen, daar komt de aanloop van Jansen, daar komt de schot van Jansen tegen de muur. En via de muur komt de bal in bezit van Cabral en zo is het uh, eerste gevaar. Uh, uh, geweken, de bal werd uh, overigens het laatst aangeraakt door een Ajaxiet. En dus mag Erwin Mulder voor het eerst in deze wedstrijd de bal in het spel gaan brengen via een doeltrap. John Kieper doet dat naar Ron Vlaar, de aanvoerder van Feyenoord. Staat iets buiten het strafstopgebied. Heeft ook uh, aangegeven, ja, als wij iets willen in deze wedstrijd, zullen we moeten durven voetballen. Moeten we de schoon van ons afgooien. En moeten we in tegenstelling tot uh, in de wedstrijd tegen VVV enige volwassenheid tonen. Wordt gevraagd in een grote wedstrijd als deze. En als je dat niet kan, dan hoor je er eigenlijk niet bij. Het zijn pittige uitspraken van Ron Vlaar voorafgaand aan deze wedstrijd. Ingooien inmiddels van Feyenoord. Bruno Martazzindi doet dat richting het strafschopgebied van Ajax. Daar waar Fernandes wel wilde verlengen, maar daar uiteindelijk niet aan toe kwam. Het eindstation heet vervolgens van deze actie Kenneth Vermeer. Die in het groen gestoken keeper van Ajax. Die hem maar weer eens meegeeft aan Toby Alderwereld. Rand strafschopgebied. Vervolgens zoekt hij de rechterkant op. Erikse zakt daar wat uit. En omdat Feyenoord, en dat is ook de doelstelling van Ronald Koeman, heel vroeg druk zet en dus vroeg jaagt. wordt we Alderwereld weer gedwongen terug te spelen naar Vermeer. Vermeer naar Kopper. Nou, kijk hoe hij zich houdt. Bal terug naar Vertong. Ja, Koppers zal weinig uh, risico nemen. Maar dit is een slechte bal van Vertongen die opgevangen wordt op het middenveld door middenveldlocatie. Maar ook weer niet goed verwerkt wordt. En via Vermeer gaat Ajax in de aanval via Alderwereld. Alderwereld, Eriksen, Eriksen naar Van der Wiel. Matig uh, seizoen tot nu toe. De international van Ajax, de rechtsback. Ook afgelopen dinsdag tegen Dinamo Zagreb. Geen beste wedstrijd spelend. Maar dat uh, weer hield uh, Ajax er niet van om met 2-0 te winnen. Van de Wiel weer een balbezit. Wordt even opgejaagd door Cabral. Cabral die het uh, van de Wiel dermate moeilijk maakt. Dat Van de Wiel weer terug moet naar Vermeer. Vermeer verschuift uh, het spel dan naar de linkerkant. Waar Koppens gaat uh, aanvallen. En uh, nu even inhoudt en de bal inlevert bij Boerrichter. Boerrichter geeft hem uh, vervolgens weer terug aan uh, Koppers. Koppers gaat uh, de middenlijn over uh, aan uh, de linkerkant. Speelt de Jong aan die dan handig wegdraait. Van de vrij uiteindelijk Karim El Amadi ontmoet. Karim El Amadi zet een sliding in op de bal, zegt Nijhuis. En dus net Feyenoord het bal bezit over. het snel omschakelen en hoog spelen, diep spelen richting Fernandes. Die, die zich ophoudt een meter of drie, vier voor het gebied van Ajax. Gezien door Kenneth Vermeer, die de bal uiteindelijk wegtrapt. Wel over de zijlijn. Betekent dat Feyenoord in elk geval met deze counter terreinwinst heeft geboekt. Want Kelvin Leerdam, de rechtsachter, mag nu een meter of 10, 15 over de middellijn gaan ingooien aan de rechterkant. En doet dat vervolgens richting Ruben Schaken. Al tien keer is in deze klassieke Ajax eh, ongeslagen gebleven. Niet verloren dus van Feyenoord. De laatste vijf keer was het zelfs winst. En dus wil Feyenoord eh, ja, dat rijtje een beetje doorbreken. En dat zal niet echt eh, makkelijk worden. Maar toch, je weet het nooit, met zo'n wedstrijd als dit komen er onvermoeden krachten los. Terwijl de bal niet eh, uit het strafstopgebied werd gespeeld door Vermeer. En, eh, uh, het spel wel verder mag gaan van scheidsrechter Nijhuis. Overigens, Nijhuis zijn eerste klassieker. Mooie week voor Nijhuis, ook als een debuut gemaakt in de Champions League... bij Olympiakos tegen Dortmund. Ziet dat Ajax in de aanval gaat. Dirk Boerrichter dreigend vanaf de linkerkant. Boerichter met een voorzet die uit het Schassumgebied wordt weggekopt door de Vrij. Ontvangende man heet wel Theo Jansen... die dan onmiddellijk de bal weer naar de linkerkant speelt... waar Boerichter en Eriksen nu combineren. Tenminste, dat dacht ik. Maar Eriksen is dat niet van plan. Neemt de bal wel aan van Boerichter maar draait vervolgens naar de linkerkant. Draait vervolgens weer terug en speelt naar uh, Koppers. Koppers inderdaad wat risicoloos in het begin, geven geeft hem eens ongelijk. Deze 19-jarige jongen uit uh, Harmelen, die uh, toch maar mooi uh, zijn debuut mag maken... ...dat hij eerder deze week al even mocht warmlopen tegen Zagreb... ...en vorige week tegen AZ voor het eerst op de bank mocht zitten. Sulemani met zijn eerste actie aan de rechterkant. Drie, vier meter over de middellijn, speelt de bal aan de voeten van Van der Wiel. Drukzetten is Van Cabral, daarom moet Van der Wiel terug naar Vertongen. Het verplaatsen vervolgens naar Koppers aan de linkerkant. Koppers kan nu even iets laten zien. Komt op stomen aan de linkerkant, wordt uh... Verdedigd door Ruben Schaken. En de Ruben Schaken heeft de bal het laatst geraakt. Want de bal gaat over de zijlijn en mag koppers gaan gooien. Doet dat uh, snel. Heeft uh, de bal teruggekregen van Boerrichter. Trekt dan naar binnen en uh, zoekt uh, Eriksen. Eriksen gevonden. Tussen twee man. Twee man kwijt. Twee man kwijt. Drie man kwijt. Maar dan is de vierde. Eentje te veel. Ron Vlaar die de bal met moeite uit het kan spelen. En Ajax via Theo Jansen bereikt Vernon Anita niet. En dus kan uh, Feyenoord de bal weer in het spel gaan brengen. Via de doeltrap van Erwin Mulder. Erwin Mulder hij speelt in het uh, fluoriserend geel. Mocht u uh, een beetje tegen groen aanhangend. Hij uh, geeft even aan aan Ron Vlaar dat hij de bal eigenlijk het liefst kort wil spelen. En dat hij uh, daarna de bal ja, in de voeten terug wil hebben. En dan de lange peer van uh, Erwin Mulder. Fernandes gaat het kopduel aan met uh, Vertongen. Er is al gevlacht voorbij het spel van Fernandes dus op het moment dat Mulder de bal naar voren speelt. En dus een uh, vrije trap voor Ajax die Jan Vertongen gaat nemen. In de middencircule, het kan breed naar Tobi Alderwereld. Het kan terug naar Kenneth Vermeer die een meter of drie, vier voor zijn eigen strafschopgebied staat. Meedoet dus om die bal uh, te ontvangen. Vervolgens Alderwereld, Even de twee zal nu toch moeten inschuiven. Nee, het is uh, Alderwereld die met een uh, prachtige paas het spel verplaatst van rechts naar links. En daar zijn Boerichter en koppers. En uh, met name Boerichter nu met een actie richting uh, Leerdam. Linkerkant strafschopgebied voorzet komt. Gevangen makkelijk door Rw de eerste acht minuten van de klassieke editie 2011 zitten erop. En het is in de Amsterdam Arena nog altijd 0-0. Nog steeds dat fluoriserende pak die de bal in handen heeft. Erwin Mulder als hij de schoenen van, van de wiel aan had, dan gaf hij echt licht. Want die waren, zijn ook zo prachtig gif... Uh... Groen, geelachtig. En nu gaan die schoenen de bal raken. Want hij kaatst de bal naar Aldewereld van de Wiel. Aldewereld heeft de bal nog altijd in de voeten. Speelt hem terug naar Van de Wiel. Van de Wiel langs Cabral. Makkelijk langs Cabral. En dan in de breedte spelend op Soleimani. Soleimani verlegt het spel naar de linkerkant. Naar Boerrichter. Boerrichter tegenover Leerdam. Kijken wat hij doet met de actie. Boerrichter mooi 1 tweetje. Komt bij Jansen terecht. Jansen, het gebied. Bal gekraakt door de vrij. En dan kan Feyenoord er even uitkomen. Maar is het Goed werk van Van de Wiel die de bal via zijn tegenstander Cabral over de zijlijn speelt. En de inworp krijgt, inworp ondertussen genomen, bal bezit Eriksen. Eriksen, de duels worden tot nu toe toch met name op het middenveld gewonnen door de ajax En het hele vroege druk zetten wat Ronald Koeman eigenlijk zijn ploeg heeft opgedragen, zodat er geen combinatie via het middenveld mogelijk is. En er noodgedwongen moet worden gekozen voor de lange bal. Daar slaagt eigenlijk Feyenoord niet in. Want het combineren gaat wel bij Ajax. En Ajax houdt zich het eerste gedeelte van deze wedstrijd toch met name op, op de helft van Feyenoord. Waardoor het wat dominanter is. Koppers nu met een aardige actie aan de linkerkant. Uiteindelijk moet hij de bal laag voorgeven. Richting de rand van het Zafsopgebied. Daar staat wel Boerrichter, maar daar staat ook Stefan de Vrij. Leerdam werkt dan weg, maar weer in de voeten van Tobi Alderwereld. En zo is de meeste Dominante ploeg in de beginfase door recht Ajax. En is Feyenoord de ploeg die gedwongen wordt eigenlijk om een soort reactievoetbal te spelen? Misschien zijn dat ook wel de logische verdelingen van de taken in een thuiswedstrijd van Ajax. Daar waar Funnen Anita niet aan nu balbezit heeft. En terug terugspeelt naar Kenneth Vermeer. De eerste 10 minuten bijna voorbij zijn en de aanvoerder van Ajax, Jan Vertongen, het balbezit heeft. Als coach is dit de tweede klassieker voor Frank de Boer. De eerste was in januari dit jaar, 2-0 overwinning. Als speler heeft hij maar liefst 19 keer de klassieker gespeeld. 15 keer gewonnen, twee keer gelijk en twee keer verloren. Dus aardige cijfers voor... De oefenmeester van Ajax die ziet dat Koppers de bal heeft. En Koppers heeft de eerste paar uh, acties uh, redelijk goed gedaan. En die zal daarmee vertrouwen hebben getankt in de beginfase. 10 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Haal de wereld naar Van de Wiel. Aan de rechterkant van de wiel met Cabral. Speelt de bal snel naar Soleimani. Soleimani in de as probeert uh, of wil gaan kaatsen met Siem de Jong. Die denkt er anders over. Siem de Jong nog altijd, uh, of uh, Eriksen was het uh, nog altijd in balbezit. Die twee haal uh, je nog wel eens door elkaar. En vanuit de verte lijken ze redelijk veel op elkaar. Maar Eriksen heeft de bal. Met ook voor u organiserende schoenen. Gaan we daarop letten? Eriksen nog altijd. Eriksen. Met de vrij. En de vrij is de winnaar. En dan via Klaas komt Feyenoord erg goed uit. Via Bakal. Bakal kan in de as van het veld oversteken. Geeft de bal aan Fernandes. Die staat aan de rechterkant van het strafstopgebied. Bakal loopt door. En wil hem nu terug ontvangen. Maar de paas van Fernandes is onvoldoende. Er gaat wel een duimpje omhoog voor het idee van Bakal. Maar de uitvoering was wat minder. Ajax wil vervolgens uitverdedigen. Wordt lastig gevallen. Anita door Karim El Amadi. Zodanig zelfs dat Nijhuis die het niet echt lastig heeft in het begin van deze wedstrijd. besluit te fluiten en Ajax een vrije trap geeft. Dus nogal de 0 -0 met de eerste 12 minuten bijna Albert bord. De centrale verdedigers van Ajax, Aldewereld en Vertongen spelen elkaar de bal toe. Uiteindelijk Aldewereld met een diepe bal die goed wordt aangenomen op de rand van het strafschopgebied door Siem de Jong. Maar de aanname kost zoveel energie en ruimte dat hij uiteindelijk de bal verliest aan de vrij. En Feyenoord nu iets kan gaan bedenken aan de rechterkant. Misschien met de snelheid van Schaken. Maar die Koppers die is totaal niet onder de indruk van Schaken. Die steekt zijn benen uit. Bal over de zijlijn. Goede ingreep van de jonge linksback van Ajax. Ja, die maakt een goede indruk. De eerste 11,5 minuut... Maar dat deed Boylussen ook. En dan zul je altijd zien dat je op een gegeven moment een terugslag krijgt. Boylussen nu uh, geblesseerd. En dus uh, deze koppers aan de linkerkant achterin die het uh, goed doet. Nu uh, Feyenoord in uh, balbezit Cabral. De diepte weggestuurd, maar die bal is te hard. Gaat bij de cornervlag over de zijlijn. Dat is nooit een echt prettige... ...plek om de bal in te moeten gooien als verdedigend team zijnde. En Van de Wiel zal dat moeten gaan doen. Want dan zit je toch een beetje te dicht in de buurt van je eigen doel. Het is lekker onrustig in het stadion met wat vuurwerk en met juichende mensen. Maar je mist gewoon de Feyenoord-supporters. Die horen hier eigenlijk gewoon bij te zijn. Dat weet iedereen en dat vindt ook iedereen. Maar we moeten het met 53.000, dat is helemaal niet erg voor HFC te doen in deze wedstrijd. Maar voor een paar maanden in Rotterdam zal dat heel anders zijn voor Feyenoord, achterin via Stefan de Vrij. Ja, daar ontbreken dan weer de Ajax-supporters. Maar voor alle duidelijkheid, en ze ontbreken hier niet vanwege zweetvoeten. Daar zit een uh, heel verhaal aan vast. En uh, zolang dat niet opgelost kan worden, zou je kunnen zeggen... je hoort hier wel, maar bewijs het eerst maar eens. Stefan de Vrij met een uh, bal richting uh, Klaasie. Dat geldt overigens wel voor allebei de supportersgroepen. Klaasie met een diepe bal richting Fernandes. Wat ongelukkig gespeeld. Bal uiteindelijk in het terecht terechtgekomen. in de voeten van Kenneth Vermeer. Er is een duif. zeer actief op dit veld. Die steeds denkt: nu heb ik een rustig plekje gevonden. waar ik een wormpje kan prikken. En vervolgens wordt daar weer natuurlijk de bal naartoe gespeeld. Man of het beestje vliegt over het veld. En elke keer als er vuurwerk wordt afgestoken. dan schrikt hij ook weer op. Is aardig om naar te kijken. Daar zit eigenlijk op dit moment meer dreiging in. dan in het spel van beide ploegen. die nog wel bezig zijn om elkaar een beetje af te tasten. Natuurlijk, Ajax is de ploeg met het meeste balbezit. Ajax probeert het wel. Maar tot nu toe op de achterste lijn van Feyenoord. Er is weinig aan te merken. Daar komt niemand doorheen. Nu is er een onzekerheidje bij Dico Koppers. bal gaat via hem over de zijlijn. En dan mag Feyenoord via Kelvin Leerdam gaan gooien. Twee, drie meter over de middenlijn aan de rechterkant. Leerdam kijkt weer vrijloop. Bakal probeert zijn vrij te lopen. Maar het is Schaken die aan de rechterkant Koppers tegenover zich heeft. Maar Koppers zit dermate dicht op hem dat hij hem even terugspeelt. Bakal. Terwijl Theo Jansen beuk uitdeelt aan El Amadi. En dat gezien is door de scheidsrechter Nijhuis. 34 jaar jong de slager en hij is uh, a scheidsrechter sinds 2005 en Nijhuis zal best wel uh, uh, de, de prikkels voelen bij zo'n wedstrijd. Als je voor het eerst een echte klassieker uh, fluit. En ik zei het al, ondanks dat het de nummer 6 Ajax tegen de nummer 4 Feyenoord is, dit telt altijd extra. Dit is en blijft de klassieker. En Nijhuis doet het volgens nog goed. En Feyenoord ook, want staat nog 0-0. Alleen is dit balletje van Marten die niet lekker. En kan Ajax overnemen via Anita. Nou, er wordt nu wel heel erg druk gezet door Feyenoord. En het sorteert effect. Want Karim El Amadi droeft Jansen af. Vervolgens kan Klaasie wat bedenken, speelt naar Bakal. Weer aangespeeld. Rechterkant. Daar staat Kelvin Leerdam. Die nu wat is doorgeschoven. Nee, dit is Ruben Schaken. Die gaat op snelheid proberen langs koppers te komen. Maar koppers is ook wel snel. Want Schaken moet uiteindelijk, als hij op snelheid is, ook nog een voorzet afleveren. Dat voorkomt koppers. Koppers direct met de bal naar de Jong. Die staat in de middencirkel. Maar de Jong heeft wat moeite met de aanname. En dus kan Feyenoord het balbezit weer overnemen. Via Vlaar Martensindy. En met de vrij. Die heeft nu de bal aan de rechterkant rond de middellijn. En stuurt in de diepte nu wel Kelvin Leerdam weg. Die komt uit bij de achterlijn. Gaat nu een voorzet geven. Die gekraakt wordt door Boerichter. vervolgens met wat effect dan nog wel voor de goal komt. En zelfs binnen blijft aan de linkerkant. Met Cabral. Cabral en Van der Wiel. Kijken wat Van der Wiel kan. Hij uh, heeft het moeilijk dit seizoen en uh, drijft Cabral van de goal af. En dan is het met moeite al de wereld die de voorzet van Martins Indy over de zijlijn... Uh... Werkt. En dan mag Feyenoord gaan gooien. Halverwege de helft van Feyenoord. Dus het Cabral die via Martezindi de bal terugkrijgt. Cabral wat bewegingen. Aardige bewegingen. Maar loopt zich een klein beetje vast. Toch via Martezindi en Bakal is de aanval verder. En komt hij bij El Amadi terecht. El Amadi naar Cabral. Kijken of de voorzet gaat komen als Cabral naar de achterlijn gaat. Hij probeert het wel. Maar van de wiel zit ertussen tussen. En van de wiel werkt de bal over de zijlijn. Ik vind het wel dat Feyenoord aan de linkerkant. De hoogte van het strafstelgebied van Ajax. Nog een ingooi mag gaan nemen. Cabral of Bruno Martezindi the Eén van de twee gaat het doen. Het lijkt me het meest logische dat Martens Cabral aan het werk zet. Of iemand anders. Ja, Amadi is doorgelopen. Linkerkant straks op gebied. Duikt hij daar een ruimte in waarbij hij de bal kan aannemen. En vervolgens direct wil voorzetten. Gaat wel tegen de voeten van Eriksen aan. Bal over de achterlijn. Corner inmiddels kort genomen. Amadi en Klaasie. Wat kan Amadi nu bedenken? Ja, weer een voorzet geven vanaf die linkerkant. Daar zit Eriksen tussen. En dan wil Eriksen voorkomen dat de bal over de zijlijn gaat. Dat lukt. Maar hij speelt hem wel in de voeten van Klaasie. En dan moet het spel verlegd worden naar de rechterkant voor Feyenoord. gebeurt ook. Kelvin Leer dan. Behalve de keeper Mulder op de helft van Ajax. Dat is opvallend in deze fase van de wedstrijd. 16 minuten gespeeld. 0-0 de stand. En een 1-2'tje achterin bij Feyenoord. Met een overtreding die gemaakt wordt tot ongenoegen van het publiek. Maar Ruben Schaken werd heel eventjes vastgehouden door Dico Koppers. En dus halverwege aan de zijkant bij de zijlijn. Aan de rechterkant van het veld, ongeveer twee meter van de zijlijn. Halverwege de helft van Ajax gaat Feyenoord een vrije trap nemen waar Cabral zich voor meldt. En nog steeds buiten Erwin Mulder staat alles en iedereen op de helft van Ajax. Het is een uitgelezen moment als het voetbal het niet echt lukt om de, de, de keeper van de tegenstander zweetruppels te bezorgen. Om dat via een uh, spelhervatting wel te doen. En Cabral heeft een aardige trap met het linkerbeen. Vanaf de rechterkant komt die bal hoog indraaien. Dan moet Vermeer komen en Vermeer tornt hoog boven Leerdam uit. Heeft die bal dus te pakken en geeft hem wel. Vervolgens veel te gehaast mee aan Christian Eriksen aan de rechterkant. Karim Elamadi had dat al lang doorzien. Speelt de bal wel over de zijlijn waardoor Feyenoord er geen balbezit aan overhoudt. Maar in elk geval wel, nadat het toch met z'n allen in aanvallende positie staat. Door dit oponthoud dat Karim el Amadi veroorzaakt. Terug kan komen in positie, waardoor iedereen weer staat daar waar hij moet staan. el Amadi speelt de bal dan heel slim tegen Eriksen aan. Waardoor Feyenoord nu weer een ingooi krijgt aan de linkerkant. Een je of 10, 15 over de middellijn. Dat gaat Bruno Martens-Indy doen. Bakal komt. En wie is er ver weg? Dat is Fernandes. Fernandes probeert de bal onder controle te krijgen. Lukt niet. Maar het uitverdedigen van Ajax is niet goed. Dan wordt de bal voorgegeven door Martens-Indy. Ja, daar hoort Fernandes te staan. Maar die was net nog in balbezit. Dus dat is wat lastig. Of hij moet zo'n deeltjesversneller in zich hebben gehad. Als Ajax in de tegenstoot gaat. Diepe bal komt te hard voor Siem de Jong en dan moet Mulder uitkijken. Mulder raakt de bal wel aan en dan is het gewoon een corner voor Ajax. Omdat Siem de Jong goed druk zet richting Erwin Mulder. Erwin Mulder dacht even makkelijk te zijn en die bal over de achterlijn te laten gaan. Maar zag dat Siem de Jong heel dichtbij kwam en raakt hem toen aan. En het levert dus Ajax de eerste hoekschop op in deze wedstrijd. Waar natuurlijk de man met het linkerbeen zich voor gaat melden en dat is Theo Jansen. Dus, of is gewoon een misgrijpje van uh, Mulder? Wilde die bal pakken en greep helemaal naast de bal. Nou moet hij wel goed opletten. Want Jansen neemt de corner, komt de kombal op de lat van Alderwereld. Boven Mulder, die daar alleen naar kon kijken. Wat een grote kans, zeg voor Ajax. Goeie corner van uh, Theo Jansen vanaf de rechterkant. En daar staat dan ineens al de wereld toch in betrekkelijke vrijheid en in de gelegenheid om die bal op goal te koppen. Dat doet hij goed, maar die bal spat op de lat uiteen. En weer Mulder heeft deze inzet alleen gehoord. En zo ontsnapt Ajax, of zo ontsnapt Feyenoord dus aan een vroege achterstand na 19 minuten in deze wedstrijd. Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk spelhervattingen zijn. Want uiteindelijk lukt het voetballend bij de ploegen niet om de keepers nou echt in de problemen te brengen. Geen uitgespeelde kansen nog in deze wedstrijd. Als Vlaar trouwens een hele slechte bal speelt naar Bruno Martins -Indi. Maar de spelhervattingen zijn dan. Vaak toch gevaarlijk. Ook in dit geval al de wereld dus met de grootste kans tot nu toe. Maar het blijft 0-0. Ja, je merkt dat Feyenoord even onder de indruk is. Uh, bal weer meteen kwijt. En dan is het boerrichter die de bal hoog komt richting uh, Jansen. Glazi zit ertussen. En dan uh, Vertongen die ook heel dicht uh, bij... Uh... Uh, keeper uh, Mulder was bij die hoekschop van uh, Theo Jansen. Is uh, dan met de bal naar voren gegaan. Is het uh, Sulemani die hem heeft. Sulemani tussen twee mannen komt er goed uit. Speelt hem naar Van der Wiel. Van der Wiel helemaal terug naar keeper Vermeer. Vermeer die een beetje. Uh, uh, Laat ik het zo zeggen, opgefleurd is door de komst van Sillissen. de tweede man. Want Sillesse en Vermeer, dat is natuurlijk grote concurrentie. En afgelopen dinsdag speelde Vermeer een uitstekende wedstrijd in, tegen, in en tegen Zagreb. En ja, die houdt daar wel van, van een beetje concurrentie. Dat doet hem alleen maar goed, hij wordt sterker en sterker. En ook in deze wedstrijd tot nu toe foutloos. Balbezit voor al de wereld, al de wereld, Soleimani. Soleimani kijkt om zich heen en gaat even lopen met de bal. Als gevolgd door Bruno Die speelt hij de bal vervolgens terug naar Vertongen. Nu wordt er weer heel heel snel druk gezet door Feyenoord. Ja, dit heeft Koeman graag. Hij stond zelfs vanaf de kant te gebaren dat het nu terecht moest gebeuren. En dat dit dan het moment was om inderdaad druk te zetten op die achterste lijn van Ajax. Die, en dat is wel vaker gebreken, eenmaal onder druk staan. Toch de nodige foutjes maakt en de nodige slippertjes verzorgt. Dat gebeurde ook van de week in de wedstrijd waar men zowat een bekroning voor kreeg tegen Dynamo Zagreb. Maar ook daar ging het achterin met enige regelmaat mis. Nu Ajax aanvallend met boerichter. Voorzet vanaf de linkerkant. Lang onderweg. Gaat over de jong heen. Gaat over Bruno in die heen. Die hem uiteindelijk, want die voorzet komt van Ajax linkerkant, aan Fijners linkerkant kan worden op Uiteraard Bruno Martens in die lage bal richting Bakal inleveren weer bij de Jong. Weinig nog gezien van Bakal. Er uh, was ook een slechte paas van hem, slecht gekaatst. Uh, Ajax een bal bezit met Soleimani. Soleimani, goede opening op Eriksen. Eriksen mooi gespeeld in één keer. Siem de Jong, bal moet voor het doel komen. Komt net niet voor het doel, omdat hij uh, Ron Vlaar raakt. die goed naar de bal bleef kijken. Maar was een prachtige bal in één keer gespeeld door Eriksen... Kan van de wiel gaan gooien aan de rechterkant van het veld. Een meter of vijf bij de koordervlag vandaan en krijgt hem terug. Maar van de wiel raakt de bal kwijt, maakt een overtreding op Cabral. En dus Feyenoord een vrije trap. Een kwart wedstrijd al bijna gespeeld. Aardige wedstrijd om naar te kijken. Eén hele grote kans. De kombal van al de wereld op de lat. En verder uh, is het nog wat aftasten. Is het nog proberen om uh, openingen te zoeken. Is het voorzichtig met name van Feyenoord kant. Maar is het een uh, interessante wedstrijd om naar te kijken met balbezit. Heel even voor Ron Vlaar. Maar die ramt de bal. Met een hele lange velle trap naar voren. Die bal valt voor de voeten. Van Schaken en die schiet op de voet van uh, Vermeer. Uitstekende actie van Schaken uit het draai. Een hele rare bal. Een hoge, ja in rugby zou je zeggen, up en under. En uh, die bal die valt dan zomaar bij, uh, Fernand, uh, bij Schaken. En Schaken legt hem even stil. En uit het draai schiet hij op uh, Vermeer. Die een uitstekende reactie heeft met het linkerbeen. Tikt hij de bal tot hoekschop. Ja, iedereen was wat vertwijfeld over die bal van uh, Vlaar. Waar een rare curve aan zat. Die ook wel bleef hangen tussen Vermeer en de verdedigers in. En uiteindelijk is Schaken de enige die echt ingrijpt. Vermeer vervolgens op die inzet van Schaken Corner komt van Cabral Vermeer. Meer blijft staan. Vlaar staat bij de tweede paal. Gaat onder de bal door. Bal over de achterlijn. En... Nu is het moment dus helemaal weg. Want kan Kenneth Vermeer weer een doeltrap gaan nemen voor Ajax richting Tobi Alderwereld. En van de wiel aanspelen. We hebben het al gehad over het feit dat hij zo slecht speelt op dit moment. Dan levert hij de bal weer in. Op inzet aan El Amadi. Ja, dan doet Bakal dat ook niet goed. Die moet vervolgens de bal naar buiten spelen. Maar doet dat ook zo ongelukkig dat er eigenlijk weer ingeleverd wordt bij Ajax. En Ajax nu aanvallend iets kan gaan bedenken via Soleimani. Maar Karim El Amadi die toch een beetje een rots in de branding is op dat middenveld. In de eerste minuten bij Feyenoord zorgt er weer voor met zijn storm het werk dat Ajax balverlies leidt en Feyenoord het balbezit kan overnemen met nu Erwin Mulder... In zijn eigen strafschopgebied. Koeman die weer staat te wijzen. Die even vertelt hoe het allemaal moet. Om zijn spelers er toch nog maar even aan te herinneren. Dat zei hij ook, als iedereen neergezet wordt, dan gaat het prima. Maar als het op eigen initiatief aankomt van mijn ploeg, dan willen we nog wel eens falen. Dan willen we terugvallen. In een beetje vertrouwde posities. En je moet durven, je moet een man durven zijn. En nee, eigenlijk worden die flaar ook uiten. Komen natuurlijk eigenlijk allemaal uit de besprekingen rechtstreeks van zijn trainer. De vrij nu met een balletje over de middenlijn. Naar Cabral. Die zich even ophoudt aan de rechterkant. Aanname is goed. En nu een actie. Tegenover Koppers. Nee, Cabral loopt de bal over de zijlijn. De duif vliegt daar maar weer eens weg. Want hij had daar een lekker wormpje zien liggen. En uh, Ajax gaat ingooien via Dico Koppers na 24 minuten. En de 0-0 stand. Het is niet dat we te hopen dat we de woorden van Toon Hermans, duivels dood, op een gegeven moment moeten gaan nee. gebruiken. 0-0 de stand inderdaad en 23,5 minuut gespeeld. was trouwens een uitstekende redding, of, of meer? wat een reactie. Ja. Uit de draai. Meter of 10 van hem vandaan het schot. En toch met het linkerbeen die bal uit het doel weten te houden. En met die bal op de lat van al de wereld En. Deze kans voor Feyenoord staat er wat dat betreft 1-1 in grote kansen en mogelijkheden. Vlaar tikt de bal terug op Erwin Mulder, zijn keeper. Hij wordt eventjes opgejaagd door Eriksen, dus lange bal richting Cabral en Koppers. En Cabral wint het wel maar Anita is de man die de afvallende bal weet te pakken. Dan is het een flinke tik op de enkel van Siem de Jong, een tik van Stefan de Vrij. Gezien eh, wel door scheidsrechter Nijhuis, maar die eh, bedekt het nog met de mantel de liefde en geeft slechts een, een vrije trap. Goed gedaan, want er is eigenlijk nog absoluut geen aanleiding om iemand dan ook een, een gele kaart eh, te geven als de vrije trap genomen is en Ajax in balbezit is. Prachtig aan de actie zojuist van Ruben Schaken is dat het weer eens een momentje is voor de goal, want daar hebben we er zo weinig van gehad in deze wedstrijd. Het is wel vaak in de ontmoetingen tussen Ajax en Feyenoord dat het eigenlijk pas in de tweede helft een beetje ontbrandt. Er is toch wel wat wederzijds respect voor elkaar. Elkaar. En ja, als je in een wedstrijd of aan een wedstrijd begint... waarin je zeker van de tegenstander niet wil verliezen... nog meer dan in welke andere competitiewedstrijd ook... dan uh, brengt dat toch enige voorzichtigheid met zich mee. Erwin Mulder nu met een bal vanuit zijn strafschopgebied in de loop van Kelvin Leerdam, die aanneemt... maar vervolgens een tikje krijgt van uh, Dedek Boerichter, die denkt ja... Ik heb ook in mijn draaiboek verdedigende taken zien staan. Dit is er één van. Maar niet met de armen, zal de boer bedoeld hebben. Op deze manier brengt hij Leerdam wel naar de grond. En mag Feyenoord dus een meter of tien over de middenlijn. Aan de rechterkant een vrije trap gaan nemen. Het is niet het zijn om in ook van de luchtmacht mee naar voren te sturen. Want Leerdam gaat iets anders bedenken. Speelt de bal in aan de rechterkant. Duift weg. En de bal over de zijlijn of over de achterlijn. Via Fernandes. Ja, een beetje onder druk gezet. Wel door Jan Vertongen. Balbezit dus voor Ajax. Via al de wereld, al de wereld gaat lopen met de bal. En speelt de bal naar Soleimani, die opvallend veel naar binnen trekt. Hij krijgt de bal weinig aan de rechterkant. Wordt nu van de bal afgelopen door Klaas. Die Klaas moet hem geven. Probeert dat ook richting Fernandes, maar daar zit vertongen tussen. En dan is het Cabral die de bal de diepte in speelt. Kan Fernandes de bal binnen houden? Kan hij. Brengt de bal over alles niet heen, behalve Schaken. Schaken legt de bal terug op Elemadi. Elemadi moet hem breed geven, doet hij ook. En dan is het Cabral, kan uithalen. Haalt de bal even terug en schiet dan op de lat. En de afvallende bal is buitenspel. Het is Bakal die bijna die bal van Cabral, die op de lat komt, erin kopt. En dan is het Fernandes die buiten staat. Maar wat krijgt Feyenoord hier de mogelijkheid om te schieten? Want Cabral, net buiten straks op de biet, kan de bal aannemen. Kan hem nog even opzij leggen. En schiet dan met links de bal, buiten bereik van Vermeer, op de lat. Dat was goed gedaan van Cabral, Gerson Cabral. En daarmee is Ajax gewaarschuwd en staat het nog wel altijd 0-0. Ja, Het grappige is dat Bakal die bal nog terugbrengt en vervolgens Fernandes nog op goal komt. Niet in de wetenschap dat hij uiteindelijk buiten spel staat en dat Vermeer er weer prima bij zit. Wat dat betreft doet hij dat goed, had niet meer gehoeven want de vlag was al omhoog gegaan. Maar het begint natuurlijk allemaal gewoon met de druk zetten wat Jordi Klaas hier op dat middenveld doet. En daar het balverlies inluidt van Ajax. Waar Solemani gewoon er veel te lang over doet om een bal af te spelen. Om in hoog baltempo die bal te laten rondgaan. En ja, onder druk van Feyenoord leidt je dan dus balverlies. Dat is nu al twee of drie keer gebeurd. En dat is precies wat Koeman graag ziet. Cabral nu met een paas bedoeld voor Ruben Schaken. Waarmee hij de snelheid van zijn collega vleugel aanvaller gruwelijk overschat. Zeker als Schaken nog niet gestart is. De bal gaat dus heel ver voorbij aan Ruben Schaken en gaat over de zijlijn. Vlak bij de achterlijn van Ajax. Daar waar Gregory van der Wiel nu mag ingooien. Aan de rechterkant. Man dus waar zoveel kritiek op is. Maar, zei de boer, vergeet niet dat hij 154 wedstrijden die Oranje en Ajax heeft gespeeld. Sinds 2009. Dat hij er daar 140 van heeft meegedaan. Dus dat hij best wel eens een beetje moe kan zijn. Nou, Ajax komt eruit. En vindt in uh, de as van het veld Theo Janssen de vrije man. Theo Janssen nog altijd probeert er langs te gaan bij Leerdam. Nog altijd in gevecht met Leerdam. Op een meter of twee buiten Twee man... Uh, die uh, erbij zijn, maar nog altijd de bal bezit voor Jansen. Jansen even terug. Dan Nico uh, Koppers uh, de bal naar binnen brengen. Loopt goed mee. Loopt en blijft lopen. Probeert de bal bij de Jong te brengen. In eerste instantie niet. En in tweede instantie ook niet. Want dan uh, schrikt hij eigenlijk. Maakt daarna een overtreding. En meld ik uh, dat er niet gefloten werd door Meijers. Die wel met de fluit naar de mond zou gaan. En Ajax een uh, inworp krijgt aan de rechterkant dat het nieuws van 1 uur in de rust van deze wedstrijd zal zijn. Zo rond kwart over 1. Het wereldnieuws. En dat het nieuws uit de arena is dat het na 28 minuten nog altijd 0-0 staat. Wel bezit van Gregory van der Wiel aan de rechterkant. Tussen twee man in. Ja, hij wil er doorheen. Die derde is vervolgens een staande weg. Dat is Ruben Schaken. Die staat op de rand van zijn eigen strafschopgebied. Speelt de bal naar voren. Fernandes kan kaatsen met Bakal. Wil Fernandes weg. Staat hij nog wel voor de middellijn aan de linkerkant? Is daar ook Tobi Alderwereld. Die denkt, nou ja, geen risico. Bal over de zijlijn. En dus mag Ajax terug in positie. En mag Feyenoord via Bruno Martens die Twee, drie meter voor de middenlijn. Nog wel op eigen helft aan de linkerkant gaan ingoven. Kijk eens eventjes om zich heen of er iemand is die een beetje in de buurt wil komen. Uh, nou, dat is Bakal. Die wil de bal wel doorkoppen. Maar kopt hem vervolgens op de borst van Furnan Anita. Aanname goed. Dan terug naar Vertongen. Druk zetten weer van uh, Bakal en uh, van Klaas. Uh, Klaas moet dat dan nu op Eriksen doen. Maar Eriksen is inmiddels al aan de rechterkant op de feyenoord Houdt eventjes in. Is uh, Klaas dan kwijt? Maar nee, is hij niet kwijt. Want dat is gewoon een kleine terrier die vast blijft hangen in je kuiten als het ware. Waar je dolgraaf vanaf wil. Maar het lukt niet. En uiteindelijk loopt Eriksen de bal over de zijlijn. THANK YOU